Maar de organisatie zegt dat het op geen enkele manier betrokken was... bij de aanslag in Marrakesh. Bij een steekpartij in Almere is gisteravond een dode gevallen. Eén persoon raakte gewond. De politie kreeg rond negen uur een melding van een burenruzie... vermoedelijk over een barbecue. In een huis vond de politie een gewonde man en vrouw. Eén van hen is op weg naar het ziekenhuis overleden. De politie in Almere heeft een verdachte van de steekpartij opgepakt. Het weer, het is droog. Temperatuur loopt al snel op naar 26 graden vanmiddag. Later neemt de kans op een onweersbij vanuit het westen toe. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN, BNN. 47. Drie minuten over vijf. Je luistert naar 4-7 hier op Radio 1. En zometeen hoor je Bruce Springsteen. Maar ook Fateless. En de Belgische Daan. En dat zijn allemaal liedjes uitgekozen door Kluun. Hij draait zometeen een half uur lang zijn favoriete muziek. Uh, wacht er even op, want dat is om half zes. Nu eerst. Nerd Talk. Het is tijd voor TV Talk, aangeschoven. Een heleboel mensen. Bart Halleman, goeiemorgen Bart. Goeiemorgen. Simone Wijnans, goeiemorgen. Goeiemorgen. Lieke Veld, goeiemorgen. Goeiemorgen. En onze Uber TV expert, expert Gert-Jan Kooyman. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Jongens, uh, dit wordt echt een hele leuke TV Talk. Want het wordt legend, wait for it, Derry! Ik heb het gekeken. I <laughs> hope you're not maar intolerant <laughs> worden er nog tussen. hè? Oh ja, ja, ja dat zei je. Ja, dat is waar. Nou goed, we hebben het over How I Met Your Mother. Ik, uh, helemaal aan het begin van de, of de eerste TV-talk hebben we het over gehad. Dat ik het eigenlijk helemaal niet keek. Nu heb ik gekeken. Ik heb nu zelfs uh, het boek de bro Code thuis liggen. Hoe gaaf is die? Heel vet. <laughs> ja, het, maar, het gaat heel ver, hè? Dit gaat heel ver. Ja, maar, kijk, jullie... Uh, Ik heb nog nooit gezien. Likken? Nee. Ook niet, hè? Nee. Ja, maar het is dus een serie en het is, uh, wordt een beetje volgens mij gezien... als de beste comedy serie van dit moment, hè? Toch? Ja, ook een beetje als New Friends. Ze verkopen het net zo goed uh, over de hele wereld, zeg maar. Het verkoopt net zo goed en het gaat al heel lang door. Ja. En jullie waren zo enthousiast, jij en Bart, dat ik dacht: ja. van, Nou, dan moet ik toch nou, maar even enthousiast. Met het enige wat ik verteld heb, is dat ik als, ik als ik in een vliegtuig zat, dat ik altijd even een, een aflevering keek. Ja. Maar Met Lieke en ik hebben het al bijna niet gezien. Is het dan meer een mannen-ding, blijkbaar? Mm, nee. Nee. Nou ja, nee. het is niet houden met je vader. Ja, het wordt wel beschreven vanuit de persoon van een man. Maar ik vind het niet echt een mannen ding per se. Nee, nee, Er nee. nee, lopen ook veel, veel klagende vrouwen in rond. Dus dat is typisch iets voor <laughs> Goed. Uh, Iets heel anders. Um, uh, want dit hebben we vorige week allemaal besproken. Um, ik ben inmiddels bij seizoen 6, dus niet verklappen hoe het afloopt. Um, The Voice is begonnen, jongens, in Amerika. Ja. Uh, we hadden hier natuurlijk The Voice of Holland. Um, wie heeft het al gezien van jullie? Nee, Stukjes, niet. hè? <laughs> allebei de allebei de aflevering. <laughs> allebei ja. de aflevering. Nou, Geertje wat vind jij ervan? Ja, heel erg goed. Uh, uh, uh, je merkt dat ze, daar net, dat ze daar heel goed naar het Nederlandse seizoen gekeken hebben. Ik heb ook gelezen dat ze moesten verplicht het hele Nederlandse seizoen op TVD kijken. En je merkt gewoon dat, inderdaad, die coaches werken daar als een tierenlier. die Ze zijn alle vier ontzettend sterk, verkochten dat allemaal miljoen platen. En ze zijn ontzettend tegen elkaar aan het kloten. Wie zijn ze de coaches? Silo uh, Green, bekend van, uh, van Fuck You. Oh, ja? uh, Christina Aguilera. Um, Adam Levine van Maroon 5. En ja. omdat natuurlijk Country een van de grootste dingen uit de is ook Blake Shelton, wat eigenlijk een beetje de bad boy van Country is. Ja, ja. Dus, dus wel echt grote sterren zitten ja. erin. Ja. En is het dan net zo als in Nederland met die stoelen die dan zo staan... en dat ze dan moeten drukken en zo? Ja, precies hetzelfde. En inderdaad, je merkt dat, daar steeds, dat ze daar bijna altijd... met twee of drie coaches tegelijkertijd drukken. En dat daar dus veel meer wat hier een beetje mist in het begin... die concurrentiestrijd tussen die coaches heel erg blijft... doordat ze echt elkaar beginnen af te katten en... Dat zit er heel erg goed in en het komt ook niet geacteerd over. Oké, okay. Lieke, wat vond jij ervan? Je hebt het ook gezien, hè? Ja, dat ook. En het leuke is dat het zo ontzettend Amerikaans over de top is. En je moet je ook voorstellen dat bijvoorbeeld... jij bent de liedje aan het zingen, Christina Aguilera draait zich om. Want die vindt jou goed. En yeah. nee, mensen barsten gewoon in tranen het uit. Het is wel wat beter eigenlijk dan uh, Nick en Simon. Precies. Die erom ook ja. leuk, maar... Ja, het ja. is net even een iets ander level. Maar jij vond het toch heel vet ook? Echt gewoon, ja. echt gewoon uber... Want je hebt 85 minuten gekeken? Nee, het was 85 minuten die eerste uitzending. Zonder reclames, want het was gewoon... ik al heel. al op internet achteraf kijken. Maar bij 65 minuten hield mijn uh, gratis uh, bekijk, uh, tijd op. Ja. Dus ik heb niet gezien hoe de eerste aflevering afloopt. Ja. Maar maakt het je, maakt het dan zo gaaf dat de, de die grote sterren erin zitten, of is het ook gewoon echt een vette show? Ja, het is echt een vette show. Maar het is wel door die sterren en ook die impact die zij hebben op de mensen die komen optreden. En ik vond het ook echt, ik moet zeggen, ik kijk ook American Idol dit seizoen. En dit is echt, uh, dit is het seizoen waar alles anders moest. Want Samen Kauwel ging daar naar American Idol uit en dat soort dingen. Dat is een heel saai seizoen. Er, zijn er, er is er vannacht weer één uitgegaan. Er zitten er nog vier in. Het maakt me echt voor het eerst in tien seizoenen American Idol niet uit wie de wind. Maar jij zei, weet ik nog, twee weken geleden, van ja, het kan wel eens toch wel niet zo heel goed gaan voor The Voice. Want het is toch ook American Idols waar ze tegen strijden. Ja, schijnbaar niet. Schijnbaar uh, uh, doen ze voor NBC heel veel goede, goed werk inderdaad. Maar je merkt gewoon dat Idol is heel saai dit seizoen. En heel veel kijkers en recensenten hebben toch zoiets van... Ja, The Voice is gewoon net wat vernieuwender. Juist door die coaches die wat betrokkener zijn. Terwijl de jury van, van Idols is normaal heel afstandelijk. En ja, we zien het wel. Mm -hmm. En het talent is gewoon een stuk beter. Er zitten ook inderdaad, net zoals in Nederland, uh, één of twee... Nu bij de laatste uh, 32 die wel aan eerdere talentenjachten hebben meegedaan. Dus die nou, het publiek al kent. En nu dus inderdaad weer een tweede kans krijgen. Ja, wat zit er daar dan ook? Want dat had je bij The Voice natuurlijk ook hier in Nederland. Dat uh, ineens een Rafaella in zat of zo. Ja. Is dat daar ook? Dat er weer ja. van die, die semi-bekende Amerikanen in zitten? Ja, dat grootste voorbeeld is denk ik Frenchy Davis. Die uh, in seizoen... Twee van, ja, seizoen 2 van American Idol werd hij eruit gepleurd... Zeg maar, in, de, in, de, in de laatste rondes voor de liveshows... omdat oh. ze naaktfoto's van de opdoken. Okay. Waar natuurlijk, dat blijft altijd zo'n dingetje dat is bij de American Idol-fans... altijd blijven hangen. Ja. Van, dat is oneerlijk. Maar dat is inmiddels acht jaar geleden. Dat is acht jaar geleden. Ze is er inderdaad En nu mocht ze weer meedoen. En zitten zit ze bij Christina in het team. Hmm. Hmm. Tijd voor nieuwe foto's. <laughs> dat wil je niet, echt niet. Oh, nee? me... okay. Maar wat ik zou me dan afvragen, want dat was natuurlijk in Nederland ook zo. Dat het werd natuurlijk in het begin werd het als heel erg vernieuwend gezien, omdat het natuurlijk een, eindelijk eens een talentenjacht was die ging alleen maar om de stem. Ja. Maar zodra natuurlijk die selectieperiode voorbij is met die stoelen, dan is het eigenlijk gewoon Idols. Dus de vraag is dan ook even in hoeverre ook in Amerika uh, de mensen wel blijven hangen als uh, gewoon weer in de standaard-auditierondes eh, Ja, dat is vervallen. de vraag. Ze hebben qua we ontzettend goed gescoord. Ze ja, scoorden ja, ja. voor NBC uh, uh, de beste ratings in zes jaar. NBC en dat is, is lekker hè, voor NBC, want die deden toch heel slecht? NBC is echt een soort SBS van Amerika. Echt uh -huh. de meest laagscorende uh, zender die er is op dat moment daar. Ja, Seth, Seth Meyers trouwens, die maakte daar nog een hele goede grap over. Die mochten dit jaar de grappen doen op het uh, White House Correspondence Dinner. Ja, ja. briljant. Die, <laughs> die heeft NBC lopen afzijken van de echte. Want die Terwijl hij bij, daar werkt toch? Die zit bij Saturday Night Live. Ja, ja ook een hoofdschrijver. Ja. Ja, dus, uh, dus zelfs door de mensen die daar werken, mm -hmm. wordt het niet ja. al te serieus genomen. En toch verkocht John de Mollet aan NBC. Is dat, dat dan omdat zij heel veel geld ervoor hebben, omdat ze heel, veel, heel erg wanhopig zijn? Of nou zijn ja, ze ja, toch wel heel veel Dat, dat, dat, dat, dat, dat, voor dat sowieso. Plus dat, ze, dat John het heel slim gespeeld heeft. Die heeft namelijk het voor elkaar gekregen om NBC een soort van wijs te maken dat er nog een andere zender was die het ook wilde hebben. Dat, dat, helemaal was niet, dus niet dat zo. is helemaal niet zo. Dus ze hebben het uiteindelijk veel te veel gekocht. Um, plus het feit dat um, Mark Burnett erachter zit. De briljante man die de briljante uh, Survivor maakt. Het, het Expeditie Robinson van Amerika. Wat ook in seizoen 21 zit nu, maar ook nog steeds gigantisch goed scoort. Maar ja, het, het scoorde voor NBC uh, ontzettend goed. Um, en scoorde ook uh, de beste... Het is de enige show dit seizoen... waarvan de tweede aflevering beter scoorde dan de pilot. Ah, en hoeveel mensen zijn dat dan in, in Amerika? De eerste aflevering waren er 11,8 naar de... Eerste aflevering, en die werd de dag daarna nog een keer herhaald. dat waren er zes, dus 18. Okay. En gis, gisteren, tenminste vorige week, waren het er 12,4. Waarom? Wow, wow. <laughs> nee, hoeft niet. <laughs> Ik knip er even uit met zijn paling. <laughs> um, nu we toch even, want het is, het is wel onze ster natuurlijk, hè? die John de Mol. Daar zijn we nu heel trots op. Um, wie van jullie kan binnen nu en vijf seconden een succesvol, recent programma van SBS opnoemen? Nu. En toch koopt hij SBS. Bart, hoe kan dat? Nou, het is gewoon heel, heel slim. Want dit is nou voor een. Voor een... Hij is natuurlijk programmaontwikkelaar. Hè? Hij is geen. wij noemen hem allemaal media tycoon. maar hij is natuurlijk gewoon iemand die televisieprogramma's wil maken. En dan is het heel slim om gewoon je eigen zender te kopen. Omdat je dan gewoon altijd plek hebt om ieder programma-idee wat je hebt uit te werken. Een plek te geven op een zender. En als die scoort, prima, dan gooi je het weer af. Maar dan heb je het in ieder geval geprobeerd. en kun je eraan, kun je eraan werken. En... Nog veel belangrijker, als het wel werkt, kun je het gaan verkopen. Ja, en hij is denk ik ook een man met uh, echt een passie. En hij wil gewoon heel graag, dit, dit had hij in zijn hoofd. En het is niet gelukt natuurlijk met Talpa in eerste instantie. En hij wil het, denk ik ook gewoon nog een keer proberen. Ja. Los ja. van het hele commerciële aspect. Wil hij een zender, aspect. denk je? Ja? Gewoon hij wil, ja. hij wil per se in tv nou, zijn. Uh, ja, maar dan wil hij niet de, de baas zijn van de zender. Dus nee. hij is nu natuurlijk ook niet de baas. Hij heeft nu, nu een derde deel, heeft hij. En dat is voor hem is dat prima, want hij zit er wel in. Hij kan zijn programma's daar kwijt. Maar hij is niet degene die zal worden aangesproken... op het moment dat het nog steeds slecht gaat met SBS. Nee, dus hij ik, zit in de ideale situatie. Ja, hij heeft niet veel te verliezen. Goh. Nee, en ik denk ook dat het een beetje een soort van vakding is. Hij heeft heel erg passie voor uh, het vak tv maken. En wat je, ik sprak hem vorig jaar voor een interview... en toen zei hij al, ik editeer me aan SBS... omdat daar programma's worden uitgerekt omdat de, uh, er moet maar, zeg maar geld gemaakt worden. Ja. En ik denk dat hij... Dat, tuurlijk is hij van het geld maken. Als hij geen geld zou maken, zou hij het niet doen. Maar, en hij kan het heel goed. Dus, uh, dat kan heel goed. goed. Maar hij editeerde zich er vorig jaar nog... voordat SBS in de verkoop ging al aan... dat zeg maar, daar de programma's soms een anderhalf uur gingen... Of dat ze dan drie, drie extra zet, reclames drinken. Drie extra zetten, reclames ja. in konden gooien en dingen konden rekken. en nou dat, dat vond hij jammer. Dus daar sprak ik hem toen al over. Ik denk dat ook dat een onderdeel is geweest waarom hij het uiteindelijk gekocht heeft. Dan zou je bijna kunnen zeggen dat SBS uh, misschien een soort van... Uh, dat, het, dat het iets minder commercieel gaat worden straks. Dat we minder reclames misschien nou, wel gaan. Wat, dat wat denk ik niet, maar dat het, dat het anders commercieel gaat worden. Dus hij verzint wel, wel weer andere manieren om net zoveel reclame in minder ja. zendtijd te komen. En laat ons hopen dat ze eindelijk een keer afgaan van nee. het principe... we nee. zenden een film uit met heel veel reclame... en tussendoor ook nog eens Kisselie D'Artel. Oh, oh, ja. Ja. oh ja, nee, dat moeten we maar niet... Nee, Piet dat... Paulusma natuurlijk. Ja, ja dat... nee, maar dat... Piet Paulusma moet je houden, want dat is herkenbaarheid. Herkenbaarheid is belangrijk. <laughs> ja. voor de, voor nou, Piet de Paulusma heeft bijgetekend ook, hè, weer voor drie Volk jaar. Is, dus, voor vijf, vijf jaar toch? toch? Ja, over voor vijf ja, jaar zelfs, ja. Ja. oh, wauw. Nou, dat, dat, dat heeft hij gezegd in het moet... geweldige Radio 1-programma BNN Today. Kijk, nou, dat zal alles al kloppen. Ja. Die Goed. Um, uh, iets heel anders. Er is een nieuwe serie uit. Vorige week hadden we het daar heel even over kort dat die serie eraan zou komen. Inmiddels is die er. Game of Thrones. Normaal gesproken zou ik dan meteen gaan naar Gerrit Jan, want die heeft natuurlijk alles al gezien. Maar nu ga ik even naar Simone, want die heeft echt alles al gezien. Nee, de derde aflevering die, die staat nog op de computer. Die moet ik nog kijken. Okay. Maar uh, deel 1 en 2 heb ik wel gezien. En... Ja, ik vind het echt te gek. Ik vind het echt fantastisch. Wat is het? Game of Thrones? Ja, het is een uh, middeleeuws... Uh, ja, een soort van sprookje eigenlijk. Uh, het is een soort van mix tussen Lord of the Rings. Uh, daar lijkt het een beetje op, maar dan wat sexier. Er zit meer seks in en meer geweld en meer afgehakte hoofden... en uh, nog bloederiger... En, uh, ja, waar is nog meer? Ik het, zie Bas het Goetheur hard... knikken ja, van, ja. oh, die ga je, ik even gedaan. Ja. Ja, nee, dat heb ja. ik al gedaan. Maar ze staan allemaal <laughs> nog klaar in het rijtje om, om bekeken te worden. Nou, okay. ik heb er gewoon nog geen tijd voor. Ja. Ja. En weet, waar, waar komt het vandaan, Geetje, aan deze serie? Uh, Het is een schrijver, een sci-fi schrijver, die het geschreven heeft. En uh, ja, ik vond het ook erg prima. Alleen, ik irriteer me wel heel erg aan bij de pilot... dat iedereen een beetje in tv-taal spreekt. Het echt, het zijn echt vier tv-shows in één eigenlijk... Dus er gebeurt echt heel veel. Ja. En iedereen spreekt constant in... Hallo mijn broeder, hoe gaat het met je? Waardoor jij gelijk als kijker aanneemt... Oh, dat is de broer. Ja, dat ja, er ja, zoveel ja. info in ja, de eerste ja. aflevering zit. Ja, ze moeten ik... ook veel uitleggen, heb ik het gevoel. Want die, die reeks veel. is uit 1996 volgens mij van die schrijven. Het ja. is echt een enorme stapel aan ja. boeken. En het gaat maar door. Dus ik ben benieuwd of ze alles erin willen gaan proppen... en dat het daarom zo druk is nu. Maar... Ja, het, het, het, het, het, schijnt, het zijn tien afleveringen natuurlijk nu. Of elf. En mm -hmm. dan uh, volgend jaar is al gemaakt na de eerste aflevering... zijn ze gelijk hernieuwd voor een tweede seizoen. Ik vond het erg goed, inderdaad. Uh, uh, natuurlijk, net zoals je HBO kent... neemt af en toe wel heel fijn de tijd... om dingen wat langer te laten lopen. Wat langer dingen uit te leggen. Zeg maar, HBO vraagt af en toe net iets meer van de kijker... dan bijvoorbeeld, ja, daar hadden we het vorige keer al over... dan bijvoorbeeld een Heroes... wat eigenlijk gewoon een beetje ja, hapslik weg is ja. bij, bij HBO. Moet je af en toe net iets beter opletten... wil je dingen snappen... En ik vond het wel heel fijn. Heel veel tite en heel veel incest vooral. Ja, echt waar? Tite en incest. Ja, ja, dat wordt allemaal niet, uh, niet geschikt. Er zijn aan, al he. twee broer en zussen die het al bij elkaar doen. Oké, okay. wauw. Dat, dat vond ik wel een beetje naar om naar te kijken. Maar, is, maar Shumana, ja. is, is het ook leuk voor mensen... Want ik hou dus niet... Ik vond Lord of the Rings bijvoorbeeld... Sorry allemaal. Vond ik dus niet zo heel leuk. Ehm um, is, is het dan voor mij wel leuk of zeg je dan nou, van nou ja, laat dan maar lekker zitten? Ja, dat, dat vraag ik me dus af. Ik, ik ja. denk wel dat het echt wel is voor de liefhebber. Het, moet wel, het is wel echt voor de diehard, zeg maar. Die, die houden van, van dat soort uh, uh, series, van dat soort verhaallijnen. Dit uh, accentjes, dat Precies, soort dingen, ja, zwaarden. Je moet er wel trek in hebben. Ik ken heel veel mensen die zeggen: ja, als het allemaal een beetje te sprookjesachtig, te vaag wordt. En met wat, wat is, er zit ook nog ja, een stuk in. Met, ja, dat niet alleen, maar ook, er zit ook wel een beetje. Een mysterie zit er nog in, in verweven. Het is ook ja, een, niet helemaal de... real life. Ja, en het jammere is dat de eerste aflevering... Is, is, is echt heel trouw aan het boek. Maar het probleem is wel dat hij daardoor heel langzaam is. Ik vond de tweede al een stuk beter... qua tempo en qua uitleggen. Hm. Dus uh, even doorbijten door de eerste. En als je bij de tweede nog steeds niks vindt... Ja, dan is het gewoon niet voor jou. Dat merk hm. je ook aan de ratings. Uh, ze scoren wel prima. omdat ze Zeker omdat HBO het gewoon elke avond... de eerste aflevering had uitgezonden. In echt ha? waar? Ja. Dan gaan ze dus een, he een hele week lang elke avond... Uitzenden. Ja, het is, uh, ze moeten wat nu, zeg maar, True Blood begint natuurlijk in juni weer, Entourage na de zomer weer. Dus HBO zit een beetje in zo'n. Ze willen echt wel dat het scoort, maar kun je ook zeggen dan dat het scoort of niet kan ja, het scoort, het scoort? Het scoort voor hun heel erg goed. Uh, ze hebben natuurlijk zijn een betaalzender, uh, maar ze scoren met de eerste aflevering toch uh, bij elkaar opgeteld 9 miljoen kijkers. 9 miljoen losse kijkers, want dat kunnen ze natuurlijk bij HBO een stuk beter meten. En dat was voor hun, is voor hun is dat een grote hit. Dat zijn cijfers die True Blood in het eerste seizoen nooit haalde. Hmm. Dus voor hun dat er een tweede seizoen komt... en dat is het fijn aan HBO. HBO heeft ook af en toe iets van... jongens, het is toch al gemaakt en uitgezonden. Weet je, en, en op, op de band staan. Dus we zenden het ook gewoon helemaal uit. Mm, maar die moeten toch ook geld verdienen... Ja, maar die verdienen zeg oh, maar door, door maand, elke maand betaal je voor HBO. Ja, ja. Er zit geen reclame tussen of zo? Nee, oh. geen reclame en gewoon lekker gaan. En inderdaad, er mag ook gevloekt worden er mogen tieten en ja, alles op tv. Vandaar ook True Blood met heel veel tieten en Game Daarom, of Thrones met heel veel ja, tieten. Ja, en... ik moet wel zeggen, dat vond ik wel fijn. Want ik had het een beetje in het idee dat het een soort Spartacus zou worden. Wat natuurlijk ook op een kabelzender zit. Uh, uh, Spartacus natuurlijk, met waar, wat om de twee seconden een piemel voorbij komt. Ja. En tieten en dat soort dingen. En daar zit echt een beetje om te doen en dat was bij deze serie niet het wat nee, ja, dat functie. Ook het was niet, uh, het was niet heel plat of zo. En wat me trouwens wat ook grappig was, dat er zit één acteur dus in die ook uit Lord of the Rings Sean, uh, komt. Sean in. Bean ja, inderdaad Bean, ja. en zodra je die ziet denk je ook gelijk van oh daar staat body ja, weer. Ja, <laughs> dat, dat is wel een daar moet ik wel een beetje doorheen kijken. Dat ja. zat ik in het begin linkje dat er dan wel heel erg aan. Ik zie Bart die wil echt meteen naar huis om uh, om te gaan kijken. Nee helemaal niet, maar ik heb bij Sean Bean altijd meer de gedachte hij speelde namelijk een IRA-terrorist in uh, Patriot Games. Tegenover uh, uh, Harrison Ford. Okay. Oh, daar denk daar moet ik hem altijd. als, als ik zie. Oh. Lira-terrorist. Nou, is het dat voor jou Game of Thrones? Nee, nee maar ik ben, ik ben het met jou eens over Lord of the Rings ook. Ja, dat is ook niet leuk hè? Nee, want nee. wij gingen toen met z'n allen naar deel 3, naar de bioscoop. En toen moest ik deel 1 en 2 gaan kijken. Daar heb ik echt twee weken over gedaan ja, of zo. Elke, elke maar het duurt ook uur. lang, hè, drie ja. uur. En, dan dat je en als je er je... niet van houdt, dan is het inderdaad, kom je er niet doorheen. Nee. Het is zo fijn. Je kan helemaal ontsnappen aan alles in het normale leven. Omdat het er zo ver van af staat. Ja, dat sowieso. Maar ja aan, de... ja, aan de andere kant. Voor de fans van Lord of the Rings... natuurlijk, de hobbits komen eraan. En uh, echt elke week komt er wel weer een persbericht. En die is terug. En die komt terug. En ja. die komt terug. Echt de Hobbit. Ik weet het nog niet hoor. Ik weet niet of mensen er nog trek in hebben. Een kwaliteitsserie Game of Thrones, uh, te downloaden bij je torrentboer. En um, als je dat niet wil, als je denkt van nou ik wil gewoon lekker legaal televisie kijken, lekker ouderwets. Dan uh, zet je bijvoorbeeld op een donderdagavond de tv aan. Beentjes op tafel, biertje erbij en dan zap je naar RTL 5. Tokkie TV. Tokkie TV is daar oh. dan echt op. Nou ja, maar dan zep je langs en dan krijg je... Denk, nou, Gertjan, wat krijg je dan? Je krijgt een gouden combo van eerst um, uh, Dames in het Dop, de dagelijkse variant dit seizoen. Dan O.O. Gerso <laughs> natuurlijk of O.O. Tirol of waar ze het volgende seizoen heen gaan. En dan nog echt meisjes in de jungle. En ik vind het echt... Uh, het, het mag na dit seizoen echt wel even over zijn... met dat soort meisjes op tv. Ik weet dat ze er zijn. En laat ze lekker er zijn een... echte meisjes. Het, ze zijn er, maar hou er maar mee op. Ik schaam me ook een beetje dat ik dat kijk. En terecht. Maar jij kijkt het niet dit jaar, hè? Uh, nee, This, nee. Maar ik, jij kent Dames in de Dop wel. Wat is dat Dames voor Dames in programma? de Dop ken ik, ken ik heel goed zelfs. Uh, ik, het, hele, het hele eerste seizoen heb ik echt, uh, echt uh, op de voet gevolgd. Dat is een programma waarbij ze eigenlijk een beetje... Nou, ik wil het woord Tokkie meiden niet in de mond nemen. Maar laten we zeggen uh, intellectueel benadeelde vrouwen. Uh, ja, ja. Die uh, proberen ze op te leiden tot dames. Dus het zijn echt een beetje van die ontzettend ordinaire... net iets de zonnebank bruine oh. geblondeerde... Vol Barbie. Vol tatoeages en nou ja, Barbie mensen dat inderdaad. Die dan een cursus krijgen om eigenlijk al die... dat poeren en suipen en wat vloeken. ze allemaal wanneer, de vloeken wat ze allemaal doen om dat af te leren en er een daadwerkelijke uh, dame van te maken en want een, ze dus, hebben het nodig hoor. ze moeten echt ze hebben het echt nodig ja, ze zijn echt, echt, het zijn echt ja. Euh, ja en dat is heel leuk om naar te kijken want ze krijgen dus alles dus ze krijgen weet je ze krijgen etiketten lessen ze krijgen hoe kunstgeschiedenis kunst, kunst, kunst, kunst, kunst, kunstgeschiedenis krijgen <laughs> echt, echt, uh, en, en en wat dan ook altijd nog leuk is is dat ze op een gegeven moment ook altijd opdrachten moeten doen waarbij ze dan ook echt moeten mengen met mensen uh, uit de elite. Uit maar. de elite, ja. inderdaad. Dat is het woord dat ik zoek, inderdaad. En dat levert natuurlijk de leukste televisie op. Want dat is natuurlijk... Dan gaan ze dus hele rare vragen stellen als... Wat verdient u eigenlijk aan mensen die natuurlijk onderling het nooit hebben... over wat iemand verdient en al helemaal niet waarmee ze hun geld verdienen? Dus... Uh, um, maar ik vond ja. het eerste seizoen echt heel leuk. En het tweede seizoen werd al minder. En nu hebben ze uh, ervoor gekozen om niet alleen dames te nemen, maar ook heren bij te doen. Het programma heet nog wel steeds dames, dames, nee, dames en, dames en heren, heren in de dop. Oh, dames en heren heet, okay. het, heet het in de dop. En, ja. en het is inderdaad dagelijks, waardoor het dus alleen nog maar verder uitgebreid uitge wordt. Soap wordt, want zit een ex van de een in met de ander. En oh, ja. Ja, ja, ja. Maar dat is wel een beetje too much hoor, vind ik ja. elke dag. Ik, ik trek ja. dat niet. Ik kan het niet elke dag zijn. Jullie zitten wat te smullen elke dag. Nou, niet elke dag, maar ik vind <laughs> het gewoon smullen. Hoe ze elke keer. Nu zitten er ook, er zitten volgens mij voor mijn gevoel: echt 20 meiden en dan vijf jongens in dat huis. Dat ik echt denk van: Wat moet het smullen zijn om die castingdagen te mogen doen? Ja. Alleen dat al. Ik... Maar wat, wat je volgens mij wel wat ze echt uit het oog verloren zijn en de, die missie hadden ze volgens mij in de eerste serie nog wel een beetje was om ook echt wat van die mensen te maken. Want nu laten ze de touwtjes ook wel heel erg vieren, weet je, ja. als, als er eentje weer in zijn blote reet voor de camera staat te, te dansen, wordt daar niks van gezegd de volgende dag. Ja, het is niet uh, die serie dus van is niet PM, echt. Uh... Nee, ze maken het niet echt <laughs> uh, serieus. Ze doen niet echt een serieus. Ja, want programma. dat was al het begin. Want je had ook te ja, maken, ja, je had ook zo'n programma dat ze dan terug moesten naar de jaren 50, een paar ja. jaar geleden. Ja. Ja. Eh, ook een beetje gebaseerd op hetzelfde. Dat ze dan moeten... En dat, dat, daar had je wel het idee bij, van nou, ze, ze willen ook die mensen ook echt wat leren. Maar dat is wel weg ja. nu, hè. Dat, eh, dat is niet meer zo. Nee, bij, nee. bij nu, bij dames en heren in de dop, is het voornamelijk, dat zag je eigenlijk al gelijk aan aflevering 1, toen de dames met, uh, met uh, diverse uh, enorme dildo's aan het zwaaien waren. Dat je dacht, <laughs> dit is okay, heel plat. Dit is, dit is inderdaad, ja. ze hebben <laughs> het niveau nu wel heel erg laten kelderen. En ik heb ook niet het idee dat er heel veel ontwikkeling in zit. Je zag, je zag natuurlijk bij seizoen 1 zag, zag je redelijkerwijs zag je iedere meiden week. Gaan, inderdaad. Hè, daar ging ja. natuurlijk iemand daar ging, er ging de iemand af, maar je zag ook wel dat die andere meiden die er dan nog wel in zaten ook daadwerkelijk iets leerden en dat die ook steeds minder ordinair werden en zeker uiteindelijk de winnares Anna die ook in eh echt echt echte meiden in de jungle zit nu. En, ho en Hollands Holland is Hollands op model. En dus alles, alles mee. mee. Ja, die is ook meegedaan. Die is ja, best ver gekomen toen volgens mij, of niet. Ja, volgens mij ook nog wel, ja. inderdaad. Ja, en echte meisjes in de jungle vind ik dan wel weer leuk. Ja, dat is ja, echt... Dat, mag, daar... ik dat, mag ik dat uitleggen? Oh, dat ja, is echt... Ja. ja, jij bent ook fan, ik weet het. Maar <laughs> dat is echt... Dat is dus een programma. Um, uh, uh, uh, dus al dit soort programma's, meisjes in de... Of uh, uh, uh, in de dop en weet ik veel waar ze allemaal in Take zitten. Take Me Out. Take uh. Me Out, inderdaad. Het programma van Eddie Zoe. Al dat soort meisjes daar meedoen. Die zijn dus uh, verzameld. Daar heeft dus een, inderdaad... Die gelukkige casting director... Die heeft dus daar gewoon tien meisjes uit mogen plukken. De, de, de ergste daarvan. En die hebben ze, want ze dachten, ja, daar moeten we wat mee doen. Toen dachten ze, weet je wat, we gooien die me meisjes in de jungle... en laten ze gewoon een willekeurige route door de jungle heen lopen. En opdrachten doen en ja. dat soort dingen. En, en, het is... en het gaat helemaal niet om de opdrachten of om het geld of om de route of wat dan ook. Maar wat een hilarisch programma is dat. Het is, ja, dat, is echt, dat vind ik dan wel weer. Dat is gewoon ja, prima neergezet van welke tien zetten we bij elkaar... waardoor dat elke aflevering... Uh, vuurwerk oplevert wat ze gewoon zelf veroorzaken. Want dat vind ik ook een beetje een ding bij dames in de dop. Je weet gewoon dat er op een gegeven moment... de casting er per ongeluk drie flessen wijn in, de, in een kast heeft laten slingen. Zodat er <lacht> weer wat gebeurt. En bij echte meisjes in de jungle krijg ik echt het idee... dat alle tien elkaar gewoon echt niet mogen en er ja, nou, echt van, alles gebeurt, ik, ik weet het niet. Ja, maar je zit ook gewoon steeds te kijken naar die mensen... en denk je, dit kan niet, dit bestaat niet. Je kunt niet zo zijn, dat nee. kan gewoon niet. Maar, want die Michelle, die, die komt dus, uit, die komt dus uit, oorspronkelijk uit Dames en Dop. Ja, ja. Die zit er nu in, maar dat, dat is zo'n tok. Nou, echt alle die heeft dames die, heeft die, heeft die weinig ooit... hebben er en weinig van geleerd. vandaag nou, ja echt, uh, het is unbelievable. Ja, ik en kan... ik ben fan van Imke, maar dat was ik altijd. Dus, uh, Imke is, is een beetje een kunstzinnig meisje... die meedeed aan Take Me Out. En daar echt... Uh, 50 afleveringen zat en elke keer nam ze iemand bij de huis en toen gingen ze uiteindelijk met een hele rare jongen mee naar huis. En die is nu ook weer, nou, dat was dus het meisje van de befaamde slangenbeet. Inderdaad, oh, ja, ja, ja, wat afgelopen ja, ja, ja. week gebeurde. Oh, ja. Dat was een naam. Oh, dat oh. moment hoef ik niet meer te zien. Ja. Dat is echt, als je echt, echt iets, iets, iets dat, dat was weet je je kunt wel zeggen van zo'n programma is leuk om naar te kijken, omdat die, die meiden weten natuurlijk niet, niet, uh, weten eigenlijk niet hoe ze zich moeten gedragen in de jungle. Dan is dat niet zo heel erg, maar om ze dan inderdaad met een, zeggen, we hebben het echt over een gigantische slang, hè ja. die... Moeten ze dan beetpakken. En dat, die meiden weten natuurlijk helemaal niet hoe ze met slangen om moeten gaan. Dus die, dat is echt een... een, een de hele een, arm verdwijnt. De hele arm verdwijnt. Je kunt nu wel lachen. Maar dat is echt als je ernaar zit te kijken, dan denk ik echt van... Dit, dit hadden ze er eigenlijk gewoon uit moeten kijken. Ik vond het zielig voor de serie slang. Ja, maar, het, de slag, ja, maar dus dit, doen ze, waar, dit doen ze toch expres? Ik bedoel, dit ja. moet erin zitten, dit maakt ja, ze dit, dit, dit eigenlijk, Weet je, er, zit, er zit een grens aan wat je natuurlijk in zo'n programma kunt doen. En ja. om dan zo'n meisje eigenlijk half te voeren aan een, aan een enorme boa. Ja, ik vond het <laughs> erg gaat wel, gaat wel Maar wat, wat, wat, wat ik me afvraag, uh, uh, in het najaar komt er al oh, Gershow 3. Ze gaan weer terug naar Gershow zoals ze gaan audities doen voor nieuwe mensen erbij. Oh, oh. En ik hoor ook al dat er een programma achteraan komt... wat er dus in het najaar achteraan komt. Wat eigenlijk een soort, ja, hoe noem je dat... Uh, oh, oh, Gerso, maar dan in Rotterdam... met Rotterdamse vriendengroep... die je echt een beetje weer live gaat volgen. Mm. Gaat het nog wel scoren? of Ik ben er namelijk wel klaar mee. Ik ook, ja. Ik begin nu Helemaal op de Ja, ja. Dus ook Ik vind die Tirol oh, ook niet meer leuk. Het is gewoon... Het is ook, want, nee. En wat ik vervelend vind... en dat, dat merkte je bij de eerste serie niet... dat was echt en leuk en grappig. Ja. En dat was gewoon hilarisch. Maar nu zat ik te kijken... en ik zag, je ziet gewoon dat ze acteren... omdat zij... dan hoor je zo uh, uh, uh, sterretje tegen ja. Matsumatsu, zeg, ik ken alle namen... hoor je het sterretje tegen Matsumatsu zeggen... Hey, Joey, voor je het Matsumatsu... je moet even luisteren naar mijn nieuwe plaat. Hoi, ja, oké, okay, dat wil ik wel even horen. En dan, Maar ze zo geacteerd, dat het ja, gewoon echt het, het is niet meer echt. Het, hm. Dat is dus het jammer, want het is natuurlijk redelijk gebaseerd op Jersey Shore. Ja. En wat ze daar, vind ik, nog steeds briljant gedaan hebben... is ze gooien ze steeds in andere situaties... waar ze niet voorbereid zijn. En dat merkte je aan de Nederlandse versie... was toch heel erg duidelijk dat... Heel veel veel, veel uh, ja. is inderdaad. En zoals Jersey Shore. Die gaan nu dit seizoen naar Italië toe. En je weet gewoon dat mm -hmm. dat, dat briljant gaat worden. <laughs> dus dat, dat wel weer downloaden waarschijnlijk. Ik, ik, uh, ik, zo, ik zit met mijn GTL helemaal klaar. Je kunt het ook gewoon kijken via MTV. Is dat zo? Ja, MTV ja. Nederland. Zendt oh. zend ja. dagelijks Jersey Shore. Tenminste, iedere keer als ik langs MTV gezet kom. Dan is het ja, altijd Jersey Shore. Of Sixteen and pregnant oh, the Seamon. Of, <laughs> <laughs> of My, of my Sweet 16. Overigens heeft RTL nog een programma. Dat zit daarna nog. En het heet Modemeisjes met een Missie. Oh, is dat is dat afschieten. In, ja. ja, is ja. dat niks? Afschieten. Dat is zo'n. Het, het, het, het gaat helemaal. Het gaat echt oprecht nergens over. Ja, ze over... proberen een beetje de hills, volgens mij, te creëren. De hills van de lage landen. Nou, maar dat Mere de Kardashian zou ik dan. Het zijn oh, namelijk. Het, ja, die... Die, het zijn van die zogenaamd net iets te slimme en mooie meisjes. Die dan. die eigenlijk niks kunnen. en eigenlijk ja. ook niks doen. maar daar wel beroemd mee willen worden. Hm. Liekeveld. Ja. Waarom, waarom kijk jij niet naar dit soort programma's? Ja, ik vind het echt niet leuk. Ik erg me echt dood dat mensen zo zijn. Ik kan er juist niet om lachen, maar ik denk ervan: oh nee. En daarom kijk ik hier. Deze het mensen juist. zijn er ook nog. Ja. ja, maar heb je dan niet dat je denkt. Juist inderdaad omdat je zegt, oh deze mensen zijn er ook nog. Nee, ja, kijk... ik vind het dus niet grappig. Ik vind het oprecht heel erg dat yeah. de mensen zo zijn. Maar jij hebt, je hebt echt, want ik ben echt wel zo iemand als ik er langs hebt Ja, dan blijf ik even kijken. Ste ook al heb ik het al gezien, dan blijf ik toch nog even kijken. Nee, mijn huisgenoten kijken het wel. En dan ga ik gewoon niet in de kamer zitten. <lacht> ja? Ik heb van heel Oogerso geen één aflevering gezien. En op een gegeven moment werd het ook wel een dingetje dat ik dacht... oké, okay, ik moet proberen om niks, maar geen maar enkel beeld te de, de eerste van te aflevering, zien. eerste serie. Nee. Wauw. Daar ben ik trots op. Ja, respect. <lacht> Goed, dan gaan we tot slot nog even naar het, naar het Songfestival. Want dat is volgende week zondag. Zaterdag. Zaterdag. Dus zeg dat... maar aanstaande dinsdag, donderdag en zaterdag. Wat? Waarom zoveel? Uh, uh, twee, twee voorrondes en dan nog de finale. En wanneer... Uh, wij mogen we... donderdag aan de bak. Oh, oké. Okay. Dus niet, ja. niet de eerste. Uh... Nee, wij zitten in de tweede. Nee, Volgens dus mij dinsdag zit, uh... hoef, je in, hoef je niet te kijken. Ja, natuurlijk <laughs> ja, wel. Donderdag we ja, ja, ook niet. Ah. Oh, wel heeft... Of doet Israël mee? Uh... <laughs> ja, Israël met Dana, met Dana International. Oh, en die heeft uh, het ooit gewonnen natuurlijk. Die heeft natuurlijk ooit gewonnen, inderdaad. Ja, maar die wordt nu... Afgekraakt, ja, Die Schijnt echt een nummer te hebben waarvan iedereen zegt: dat Het is zo ontzettend middelmatig. Schijnt het ook zelf geschreven te hebben. Ding en, Ding en, Dong heet het. Oh, ja. Lekker ooit <laughs> en, uh, en um, ze gedraagt zich ook ontzettend als een diva. Ja, nou, persconferenties wel. werden afgelast. Ze zog vals tijdens de repetities. Precies. Ze kwam uiteindelijk ook niet naar Nederland voor de promotour. Omdat nee. ze wilde eerste klas tickets... en een aparte trailer bij Paul de Leeuw voor de deur... met de Mario de Show. En toen ja, zei Paul de Leeuw de, dan... de groeten maar, ja, nou, Ze wilde eerste, eerste klas niet. tickets voor zichzelf en haar... Uh, een entourage entourage. van 20 man. Ah. Dus dan, uh... Is het niet een keertje tijd dat... Uh, dat uh, want de Trost doet dit nu, hè? Die betaalt en die ze hebben voor. net voor twee jaar bijgetekend. Oh ja, want ik wilde net vragen... Hm. wordt het niet een keertje tijd om mee te stoppen. Want Ze gaan nu fuseren ja, met de Avro natuurlijk... Tros. Ja. is uh, af van de week bekendgemaakt. Ja, misschien dat dat wat invloed op uitoefent. Wat ik dan wel weer grappig vind, is dat Cornel maas zit bij de Afro. Ja, dus die, die komt mag bij de Tros. Ja. Dus die, mag, die gaat volgend jaar gegarandeerd <laughs> terug. Maar ja, ik weet het niet. Um, wat ik nog steeds denk, is dat we uh, toe moeten naar wat wij in Nederland doen, wat ze in Zweden hebben. In Zweden is het namelijk het grootste ding van het jaar. Daar heb je Melodienfestival. Ja. En dat is eigenlijk daar groter dan X-Factor, Idols, The Voice, alles bij elkaar. Alle grote acts van Zweden doen in vier volrondes mee met allemaal hun beste nummer. Dus echt de beste popnummers, de beste rocknummers. En dan, dan nog twee halve finales en de finale. En echt elke grote act doet mee. Dus stel je voor dat Marco, Anouk, uh, de drieërs... Uh, go back to the zoo. Go back ja. to the zoo, maar ook alle dance acts inderdaad. Uh, uh, allemaal meedoen met een nummer. Zich echt inzetten en dat er elk jaar gewoon de beste inzending gaat. Huh. Ja, dat en dat, zal dat merk tof je zijn. ook. Zweden is dit jaar met, met Erik Sade ook echt weer gewoon een van de favorieten. Hm. Nu lijkt het net alsof, alsof ik ook. Maar ik weet alleen het verhaal van Daan <laughs> en, ja. verder, verder, en de 3J's weet En verder weet ik niets. Ja, de ik moet zeggen, het nummer in het Engels gaat wel prima. Ik vind hem tegenval. Ik vind hem ja? in het Nederlands namelijk beter klinken. Op een of andere manier heb je toch bij de 3J's. Als ze er zodra in het Engels gaan zingen, Dat je denkt, yeah. ja. ja. ja. Ben benieuwd. Ben benieuwd. Veel, ik ben benieuwd. Veel succes voor de jongens. Ja, Ik ben ook heel benieuwd of het, of het inderdaad nog leeft hier. Ja. Nou ja, dat is elk nou ja, jaar ja, weer de vraag. Hè? Dat, daar word ik al zo moe van. Elk jaar weer. Jij moet er mee doorgaan. Oh, ga niet kijken. Oh, we gaan niet winnen. Ik kap er dan mee. Ja, hey, maar dit uiteindelijk, dit uiteindelijk, dit uiteindelijk kijken er wel iedere keer weer bijna een miljoen mensen naar. Ja, dat is is boekritte ook. Goed jongens, kijk eens even bingo. Daar gaan we mee eindigen. Een programma wat de komende twee weken wordt uitgezonden. Ik stel voor dat we gaan voor Down met Johnny. Een programma van Johnny de Mol, waarin hij... Wat doet hij daar? eigenlijk? Down met Johnny Rocks heet het. Ja, is hij het gaat officieel. Hij, gaat, gaat, gaat, uh, hij heeft in seizoen 1, dat is eigenlijk het tweede seizoen, hij heeft in seizoen 1 heeft hij twee uh, jongens ontmoet. die hm. samen muziek maakten. Ja. En hij heeft ze nu eigenlijk benaderd en gevraagd: uh, uh, Jongens, ik wil met jullie eigenlijk op zoek gaan een een, een, een band formeren. bestaan uit allemaal mensen met een verstandelijke beperking. Um, en uh, daar gaan wij gewoon mee optreden en, en, en, en opnemen. en, en ja. kijken hoe we, ver kijken we ermee kunnen komen. Maar wel echt vanuit het, niet zozeer van Johnny... die dan zegt van, weet je, kom, laten we even zo'n leuk, uh, leuke band in elkaar zetten... want dat is goed voor de marketing. Maar echt omdat hij in seizoen 1 eigenlijk werd aangestoken... door het enthousiasme van... Uh, van maar het banden. was ook echt een goed programma. Ik denk ja, ja. Dat, ja, het dat, echt wel, dat hij daarom ook op een gegeven moment genomineerd was... voor de televisering... Ja. De, door dat programma. Omdat gewoon dat programma en Waar is de Mol... heeft hij zichzelf heel erg anders neergezet... als het wilde brasje wat hij was. Ja, zeker, zeker, zeker. En misschien wel het enige serieuze Veronica-programma... wat ze ooit gemaakt hebben. Nee, <laughs> niet meer eens. Ik vind Laurens, versla, Laurens, <laughs> oh ja, is Laurens slaat Sorry, ja. nee, echt terug, ook een heel topprogramma. Ja. programma. Goed jongens, volgende week gaan we Die verder praten. Over twee weken gaan we, per, gaan we verder praten. De kijkcijfers voor Down met Johnny Rocks. Bart. Eh... Um... Even kijken, Eerst het Word, wordt dinsdagavond uitgezonden. Het is op Veronica, we hebben geen voetbal tegenover, maar we hebben wel het Songfestival er tegenover. <laughs> uh, ik zeg 350.000 kijkers. Mm. Ja, Simone? Hmm, ja, ik vind het heel lastig, dus ik ga gewoon een beetje dicht bij Bart zitten. 300.000. Lieke? Uh, ik ga wel iets hoger zitten. Um, 500.000. 5.094. Wow, ik dacht dat, 5, ik dacht dat jij echt zou grinnen om Liekes hoog te... 5.094. Nee, ik denk dat zeker uh, dat het eerste seizoen hem veel Goodwill opgeleverd heeft... en dat uh, na de debacle wat Down is, die bij de wereld door heet... Ja, oh, verschrikkelijk. Ah, ja. Uh, uh, mensen nu wel benieuwd zijn wat hiervan gebeurt. Ja, en dat maar, die, het zijn promoen, hij het wel veel promo Hij heeft nou. natuurlijk wel het nadeel dat... Het, Veronica heeft natuurlijk niet zoveel kijkers meer op dit moment. En nee. er zijn natuurlijk weinig mensen die... Nee, maar het scoorde het eerste seizoen ook 800.000 volgens mij op geen moment... Ja, oké. Okay. Ik zeg 225.000 ja. kijkers. Over twee weken weten we wie er gelijk had. Dank, Bart, Simon, Lieke en Gertjan. Crack the playlist. Crack the playlist met Klun. Klun, jij mag uh, 30 minuten aan muziek uitkiezen. En je begint met Johan en Tumble en Vol. Waarom die plaat? Dat is uh, volgens mij de. Nou, laten we het zonder enige overdrijving zeggen. Volgens mij is dat wel de beste popplaat, poptrack, die ooit in. Op Nederlands grondgebied gemaakt is. Kijk. <laughs> ik denk dat, uh, dat Johan, dat is toch wel een beetje Beatles-achtige band, maar met Tumble and Fall uh, hebben ze het niveau Beatles uh, ooit gehaald en uh, ja, een, een klassieker, fantastisch. wel en Vol, een van de mooiste liedjes door een Nederlandse popband ooit gemaakt, zeg jij Kluun. Ja. Um, dan komt daarna Coldplay met God, Put a Smile on My Face. Waarom die plaat? Nou eigenlijk had ik uh, net zo goed vier, vijf andere platen van Coldplay kunnen noemen. Uh, Viva la vida, uh, Tork, uh, Yellow. Er is, uh, Coldplay wordt wel eens een beetje onderschat, hè? dat zal allemaal wel heel mainstream maken, maar een uitdaging. Bedenk maar eens één band die de laatste decennium uh, zoveel klassiekers aan de popmuziek heeft toegevoegd. Dat ja. is er geen één. Ja. Is ook geen U2 of zo. En dus langzaam maar zeker de... gaan ze de top 10 van de top 2000 vullen natuurlijk. <laughs> ja, nou, dat, ik weet niet of dat nou een goede zaak is. Het, is allemaal <laughs> alle mainstream, maar het zijn allemaal nummers die echt gewoon instant klassiekers uh, worden en dat is ongelooflijk knap. Where do we go? Nobody knows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 It's as good as mine It's as good as mine Style and give you grace. And Mooi liedje, God put a smile on my face van Coldplay. En daarna even een, een, een goede dan-stamper. God is DJ van Fateless. Waarom die plaat? Ja, Blijf in het goddelijke. Uh, nou, ja, kijk, je kunt natuurlijk... Uh, ik had ook iets van Underworld kunnen nemen of zo, maar... Dat vind ik wel van Chemical Brothers, maar ik denk dat dit toch eigenlijk wel een van de meest herkenbare uh, danceplaten is, die meteen nog steeds uh, een, een dance for filler is, uh, zoals dat heet. Uh, en moet ik erbij zeggen ook, uh, het was het thema van de bruiloft van mij en mijn vrouw een okay. paar jaar geleden. Dus dat, dat helpt uh, aan mee. This is my church.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 een DJ van Fateless en uh, nu een plaat van Bruce Springsteen. En uitgerekend een plaat die niet al te bekend is. Tenminste niet een van die vele klassiekers, Thunder Road. Waarom juist die plaat? Um, nou eigenlijk, uh, hier komen zijn kwaliteiten als uh, singer-songwriter... misschien wel uh, het beste naar voren. Het, het is uit 1975, uh, Born to Run stond ook op dat album, zo heet het album ook. En uh, ja, vooral die zin. Dat, uh, Um, I got this guitar and I learned how to make it talk. He, dat was op dat moment uh, het hele gevoel. En dat was ook de week dat hij met zijn kop voorop Newsweek en Time Magazine stond. En Een legendarische uitspraak van die journalist die zei: uh, Today I've saw the, I saw the future of rock and roll and his name is Bruce Springsteen. The screen door uh. slams, Mary's dress waves.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 De Crack the playlist op Radio 1 hier in 47 met Klun. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. En uh, we draaien dance, we draaien rock and roll plaatjes, een beetje mainstream misschien, soms, maar niet te vaak hoor. Dus uh, wees niet beledigd. <laughs> um, en dan komt nu een soort singer-songwriter uit België, Daan. Ja. Waarom die? Ja, nou, ik ben een enorme studio-Brussel-fan. Dat heb ik al, uh, die ziekte heb ik al sinds ik begin jaren negentig ooit in Antwerpen woonde. En uh, er is in Nederland eigenlijk niet zo'n zender als Studio Brussel. Het zit een beetje in tussen uh, Kicks Radio, dat station van Rolf Stenders, dat draai ik ook voor. Is een mm -hmm. internetstation tussen 3FM en een klein beetje, ja, wat is het, wat, uh, uh, uh, Kink FM. Maar Studio Brussel is toegankelijker, maar met betere kwaliteit popmuziek en niet van die infantiele spelletjes die je vaak op 3 hoort. En door Studio Brussel is er al twintig jaar in België een popcultuur uh, ontstaan. Uh, die veel groter is dan in Nederland. Er zijn zo belachelijk veel goede bands in België. En dat gaat echt van, van hard rock, triggerfinger finger-achtig tot uh, dance. En Daan, dat is een allrounder. Uh, het nummer wat ik jullie uh, wil laten horen is een beetje Johnny Cash-achtig nummer. Maar hij kan ook 80 synthesizer pop, hij kan techno en zijn laatste album Nam Hey. Dat kan je echt blind kopen als Nederlander. Dat is het beste wat België te bieden heeft. If you're trying to be an icon, then the icon becomes you If you're trying to be a model, little cat walk over you If you're trying to walk in street shoes, then these shoes will bend you too If you're trying to be a kid again, the kid will kidnap you You know it's you. the guy you know, well that's just you And there is nothing you can do Just like a door you can't get through When there is no one left to fool Going down in that old pool Don't kid yourself So don't try to be an eye I can come the eye inside of you The picture you in painting Doesn't look a thing like you I'll agree that it's a nice try But when your paint is dry We're all just little like And super you and super eye You know it's you The guy you know but well, that's just you And there is nothing you can do uit België, Daan, gekozen door Kluun in Crack the Playlist. En uh, dan gaan we in één keer door voor je laatste plaat. naar nou, misschien wel een van de beste Nederlandse bands, De Dijk. Pas geleden zat je bij Classic Albums, uh, de making-of, uh, dit album nog um, uh, voor de buis gehaald. Uh, niemand in de stad, ja, dat is, een, een, een, dat is echt een Nederlandstalige klassieker, vind ik de, en dat oorgeltje, dat hem dat, dat je de, de tekst, de, de, de eenzaamheid die er vanaf druipt. Je weet niet precies wat er met die figuren gebeurd is die bezongen worden door Huub van der Leuwen, Maar het voelt als eenzaamheid in de grote stad. De melancholie van de nacht. En uh, ja, dit nummer uh, al, al, al 22 jaar. Dit is nou een nummer waar je niet vrolijk van wordt. Maar in al zijn droevenis word ik toch wel heel blij van zo goed is het. De Dijk in de vroege ochtend. Zometeen deel 3 van 4-7. Nu eerst de voicemail van René van Brakel na de pis.